11 uur, Jo met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas zijn bij een schietpartij... in de buurt van een universiteit drie doden gevallen. Een 41-jarige politieman, een burger en de dader. Er zouden ook nog gewonden zijn, dat meldde Amerikaanse media. Rond het middaguur waarschuwde de universiteit... dat er een schutter rondliep in de buurt van het voetbalstadion op de campus. Hij zou vanuit een huis hebben geschoten. Het motief van de dader is niet bekend. Een lokale tv-zender meldt dat de man uit zijn huis zou worden gezet.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 Oud-hoofdredacteur Helen Gurley-Brown van het tijdschrift Cosmopolitan... is in een ziekenhuis in New York overleden. Dat heeft de uitgeverij van de Cosmo Hearst Corporation bekendgemaakt. Gurley-Brown was vanaf 1965 meer dan 30 jaar hoofdredacteur... Van, het Amerikaanse, van de Amerikaanse editie van het blad. Vanaf 1997 tot aan haar dood was ze verantwoordelijk... voor alle internationale versies van het lifestyle-tijdschrift. De doorbraak van Gurley Brown bij het grote publiek kwam toen ze in 1962 het boek Sex and the Single Girl publiceerde, dat een bestseller werd. Het boek, met adviezen, moedigt vrouwen aan om financieel onafhankelijk te worden en te genieten van het leven als single. Gurley Brown schreef in haar latere jaren nog tien boeken. Ze is 90 jaar geworden.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 De Raad voor Cultuur heeft staatssecretaris Zelstra geadviseerd om 7 miljoen euro subsidie te geven aan het orkest voor Zuid-Nederland. Het orkest is een fusie van het Brabants orkest en het Limburg Symfonieorkest. Zij vroegen eerst afzonderlijk om financiële steun, maar die aanvragen zijn afgewezen. Nu de twee orkesten zijn samengegaan, komen ze volgens de Raad voor Cultuur wel in aanmerking voor subsidie.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 In de video om van YouTube zegt een lichtgewonde man dat hij door de opstandelingen goed wordt behandeld. PSV-speler Kevin Strootman mist woensdag de oefeninterland... van het Nederlands elftal tegen België. De middenvelder heeft te veel last van een enkelblessure. Die liep hij zaterdag op tijdens de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Strootman meldde zich nog wel bij het Nederlands elftal in Noordwijk... maar na medisch onderzoek vertrok hij weer naar huis. Bondscoach Louis van Gaal heeft nog geen vervanger voor de middenvelder opgeroepen. Het weer... Vanavond en ook vannacht opklaringen, maar ook hier en daar bewolkt. Het koelt af tot zo'n 15 graden. In het zuiden kans op mist. Morgen zomerswarm, het wordt dan zo'n 25 graden. In de loop van de dag kans op buien, mogelijk met onweer. Woensdag warmer, temperaturen lopen op tot zo'n 30 graden. De dagen daarna warm, veel zon en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette.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 Ach, ik dacht dat er geen einde aan zou komen. Maar al na één dag lijkt heel die sportzomer weer lang voorbij. Goedenavond en meteen na die sportzomer was er alweer een uur der waarheid in Egypte. Een dag der linkshandigen overal ter wereld. En de weken op weg naar de verkiezingen in Nederland. Wat dat laatste betreft het oog neemt deze week... kunnen de verkiezingsprogramma's op de korrel met iedere keer... twee Kamerleden, één deskundige en één thema vanavond wonen. En die dag der linkshandigen vandaag... Ik ken er nogal wat en die hebben er, zoals dat gaat... met al die dagen van eigenlijk niks van gemerkt. Dat gaan we... Dit uur op de valreep nog een beetje goedmaken met een wetenschappelijke kenner, tevens ervaringsdeskundige in zakenlingshandigheid. En in dat egyptische uur van de waarheid nam de moslimbroederschap de overhand op het leger door de twee hoogste militairen op een zijspoor te rangeren en wat dat allemaal te betekenen heeft, hoort u van oud correspondent Harun Om vijf voor twaalf, Bas Mesters burgert in eerste kranten van morgen vroeg en nu het nieuws van heden maandag 13 augustus zo'n beetje alles wat mis kon gaan ging mis zo'n beetje iedereen die kon falen faalde harde conclusies van de onderzoekscommissie die de aanslagen van Anders Breivik onderzocht in systeem en organisering, maar we ook dat enkele personen op een punten niet te zien rolle zo goed som vooruit zat. De politie en de inlichtingendienst hebben grote fouten gemaakt. De gouden tip werd niet opgevolgd. De hulpverlening kwam te laat op gang. Politiebureaus waren onderbemand. De politie ging naar het verkeerde eiland. Gebruikte geen helikopter. Ging met een boot die zo zwaar overbeladen was... dat de reddingsoperatie bijna in gevaar kwam. Politieboten bleven overbelast. De boot niet trekt. Overbelastingen stakte beide actieensevende en manschappen in fare. Het gevolg was volgens de commissie dat veel mensen onnodig zijn gestorven. De premier van Noorwegen nam het rapport dan ook met gemengde gevoelens in ontvangst. Goed dat het er is, maar wat een verschrikkelijke boodschap voor de namenstaanden. En ik is niet zo dat een rapport van een commissie kan zeggen om er is gebeurd 22 juli vorig jaar. En dan waren er nog aanbevelingen, maar of die worden overgenomen is nog maar de vraag. Want een verbod op zware wapens is niet populair in Noorwegen, vanwege de fanatieke jachtcultuur al daar, en extra veiligheidsmaatregelen botsen met het transparante karakter van de samenleving. De strijd in Syrië lijkt te bestaan uit... Kleine nederlagen en kleine successen voor beide kanten. Vandaag vierden de rebellen een klein succesje. Een gevechtsvliegtuig van de luchtmacht werd neergehaald. Het Syrische regime zweert dat het toestel technische problemen had en daardoor neerstortte. Maar aan die versie kan worden getwijfeld, aangezien de rebellen niet veel later beelden vrijgaven van de ondervraging van de gevangengenomen piloot. Volgens de piloot moest hij een dorp bombarderen vlakbij de Iraakse grens. De Syrische staatstv houdt het erop dat hij op trainingsmissie was. En mocht u hem gemist hebben, hij is er weer, de stemwijzer. En zoals gewoonlijk mogen eerst de politici bewijzen... dat ze hun eigen partijprogramma goed kennen. Het zou je maar gebeuren, hè, dat je hier een andere partij eruit krijgt. Maar niet alle lijsttrekkers lieten zich uitdagen. Eén blijft hardnekkig weerstand bieden tegen het vroeg campagnevoeren. Waar is Mark Rutte? Die is niet hier, ik ben hier. Ja, van harte welkom, ja. maar waar is Mark Rutte? Nou, ja, ik zou het niet weten. En Edith Schippers, nummer twee op de VVD-lijst, deed het natuurlijk prima. Net zoals iedere andere uitgenodigde politicus. Kijk, gelukkig. Ik, ik kan weer gerust aan Allemaal goede nieuwsverhalen, maar het oog van de natie was natuurlijk vooral gericht op Den Bosch. Want daar kwamen ze aan. Het had alles wat een goede huldiging nodig heeft. Enthousiast publiek. Sporters die lol hebben met microfoons van verslaggevers. Hallo, hoe gaat het? Hoe was het ervaring om bij dit spelen en hoe is alles gegaan? Dat is goed, man. Ik ben blij, man. Ben oh. je ook blij? Kijk daar. Ja, we zijn blij. En natuurlijk zang en dans. Leuk allemaal, maar wie denkt er nu nog een ogenblik aan die arme burgemeester van Londen? Ruim twee weken lang was zijn stad het middelpunt van de wereld en nu is het alweer lang voorbij. Geen wonder dat Boris Johnson de Olympische vlag alleen met veel moeite uit handen gaf. Het well, it is zeker waar. Ik feel een moment. Treated. Sort of, uh, mad desire last night not to give Jack rog that flag. I mean, and, and, and, and In fact, I a, I, I, sort of, I, I almost yanked it back. Dat was nieuws vandaag op radio NTV. en TV. En Joris Tubernitsky hier naast mij heeft de kranten van morgen vroeg al weten samen te vatten. en begint nu aan de voorlezing van die samenvatting. Studenten die studievertraging hebben opgelopen door ziekte. krijgen tegen de belofte van het kabinet in toch een lang Dat zegt de landelijke studentenvakbond op basis van klachten. Volgens Spits zal de LSVB de schrijnende gevallen... morgen bespreken met staatssecretaris Zijlstra. De directie van Hogeschool in Holland verwacht dat duizenden studenten... hun studie niet afmaken vanwege de langstudeerboete. Volgens de directie toont dat aan dat de boete precies het tegenovergestelde doet... van wat de bedoeling daarvan was. En dat is pas echt verspeeld geld. Wie geestelijke problemen heeft na het helpen bij iemands zelfmoord... kan zijn verhaal vanaf deze week vertrouwelijk kwijt. Dat kan via een website en een speciaal telefoonnummer... van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Directeur De Jong zegt in Trouw dat ze duizenden telefoontjes verwacht. Het verzamelen en toedienen van een overdosis medicijnen... of de aanschaf van een gastankje om iemand te verstikken is strafbaar. De Vereniging wil dat daar een einde aan komt... en wenst een wettelijke regeling voor mensen die hun leven als voltooid beschouwen. Nu leidt de huidige praktijk tot veel geestelijke nood... bij mensen die hulp bij zelfmoord hebben verleend. De Verenigde Staten kunnen gegevens van Nederlandse overheidsinstellingen bekijken... zonder dat Nederland daar controle op heeft. Het gaat volgens het Nederlands Dagblad om informatie... die Nederlandse ambtenaren delen via het sociale netwerk Jammer. Op basis van de Patriot Act kan de Amerikaanse overheid... gegevens opeisen van elk bedrijf in de VS. De website lijkt op Facebook, maar is voor gebruik binnen bedrijven... zodat werknemers onderling informatie kunnen uitwisselen. Vrijwel alle ministeries, provincies en gemeenten maken er gebruik van. In een reactie laten de ministeries weten... dat er waarschijnlijk geen gevoelige informatie naar buiten komt... omdat dit gaat via beveiligde netwerken van bijvoorbeeld... De, NAVO. de bedrijfsvakschool is in opmars. Daarmee proberen bedrijven de tekorten aan goed geschoold personeel op te vangen... en laten ze het onderwijs beter aansluiten bij de praktijk. Volgens de Volkskrant beginnen er komend schooljaar zes nieuwe initiatieven... zoals de Techniekfabriek van NS-dochter Nettrain. Op zo'n school wordt lesgegeven door docenten van een ROC... en deskundigen vanuit het bedrijf. Dat een bedrijfsvakschool zijn vruchten afwerpt... merken ze ook bij Tata Steel... Een leerling die van onze school komt, kan meteen worden ingezet. Dat scheelt twee tot 2,5 jaar inwerktijd, zegt een docent. Een Chinese miljardair gaat lucht aan de man brengen. In het zuidwesten van China laat hij schone lucht inblikken... om die in vervuilde steden aan de Oostkust te verkopen. In het Nederlands Dagblad staat dat er in die blikjes genoeg lucht zit... om drie keer diep in te ademen... Dat moet je een goed gevoel geven en een helder hoofd. De blikjes liggen vanaf volgende maand in de winkel... en kosten een halve euro per stuk. 1% daarvan gaat naar de arme Chinezen die de lucht inblikken. Jaarlijks verwacht de miljardair... dat er zo'n 26.000 euro naar de arme regio's gaat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Lesson Kraus met Every Time You Say Goodbye. De president van Egypte, Mohamed Morsi, zette zichzelf dit week weekend steviger in het zadel. Hij stuurde de twee hoogste militairen in het land de laan uit. En de militairen hadden volgens veel deskundigen de touwtjes nog wel zo stevig in handen. Hier naast me zit een van die deskundigen, Harm Botje, oud-correspondent in Egypte. Goedenavond. Goedenavond. Twee weken geleden gaf je nog hoog op van de macht van het Egyptische leger tegenover de regering. Wat verrast deze ontwikkeling je? Wat is er sindsdien veranderd? Uh, de Sinai. De Sinai. Vergraai je zestien, nader. Er, er zijn 16 uh, soldaten in de Sinai aan de grens met Israël gedood... door een uh, opstandige islamitische groep in de Sinai. Ja. En dat uh, is het leger buitengewoon kwalijk genomen. Waarom? Uh, nou, men, a, men vond dat uh, dat had voorkomen en voorzien kunnen worden. Ja. Dat is al de, hele tijd, de hele tijd is een rotzooi in de Sinai. En uh, in de tweede plaats, uh, het is natuurlijk voor de militaire veiligheidsdiensten en dergelijke, en Tantali is een van de hoofden van die veiligheidsdiensten, bedoel, uh, als, het, als het hoofd van de groentij is, is hij daar mede verantwoordelijk voor, is natuurlijk een geweldige blamage. Ja. Dat dat, dat, dat dat gebeurt. Dat is een van de, van de hoogste militairen die de, die de laan uit is gestuurd. Tantawi en ja, de, de wie nog meer? Ja, Tantawi mee? en de, de, de, de stafchef van het leger. Ja, nou, zij is niet echt de laan uit gestuurd. In zoverre dat uh, ze zijn uh, uh, ja, met, pensioen, zijspoor georganiseerd. Met, met pensioen gestuurd. Ze hebben allebei de oh, hoogste ja. Egyptische orde gekregen die je kunt krijgen. het Grootkruis, Grootorde van de Nijl. En, en Tantabé als 67 en vermoed werd, of er werd algemeen gezet, en het eind van jou met pensioen ja. zou gaan. Uh, voor de tweede man, voor de stafchef, is het echt een degradatie. Ja. En in het algemeen een pijnlijk verlies voor het leger? Qua uh, posities? Nee, niet zo erg. Niet erg. Omdat uh, een van de prettige dingen bij komst, de reden van de, het hele gedoe rond, het, rond de, de, de, de bestuurswisselingen, kan je beter zeggen, in het leger. is dat er uh, plaatsen zijn opgevallen voor, uh, voor jong aansturmend talent. Ja. Dus de nieuwe minister van Defensie is nu 57 in plaats van 76, zoals Tantabi was en uh, niet impopulair. De nieuwe stafchef, dat, is de, dat was vroeger de baas van het derde leger. Het de derde leger is dat leger wat in de Sini ligt. Die is nu benoemd tot stafchef. Ja. Uh, het hoofd van de marine, die verantwoordelijk is... voor de kustbewaking van de Sini, die is gepromoveerd... tot nou, directeur-generaal ja. van de Suezkanaalmaatschappij. En de Suezkanaalmaatschappij is de belangrijkste staat... in de nee. staat in Egypte en de grote geldopbrenging. Dus uh, jij ziet geen gevaar dat, dat Morsi hiermee... Het leger tegen zich in het Heinaus ja? Nee, ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat hij juist door, door die nieuwe benoemingen... Uh, heeft, heeft geschoven met posten. Ja, ja. Kan Je beter zeggen, heeft maar heeft met, met twee mensen zijn er de aandacht gestuurd en de rest is geschoven en deels is ook verbeterd. Ja. Zo is de, de, de, het hoofd van het leger, het hoofd van de, van de Air Force, is, zit nu hoog in het militair, militair productieapparaat. En dat hebben we al een paar keer hier gezegd: bijna een, een derde en kwart, en misschien zelfs een derde van de Egyptische economie, is in handen van de militairen. Ja. En zolang je dat niet verandert, dan heb je die militaire macht niet wezenlijk aangetast. Wat wel heel belangrijk is dat het verleden bij elke economische hervorming die, getracht werd, die, die men trachtte door te voeren... ...op onder Tantawi dan uh, Tantawi uh, een van de grote ja, opponenten tegen economische hervormingen was. Ja. Dus nu die weg is, heb je kans dat de economische hervormingen die er moeten komen... makkelijker doorgevoerd gaan worden. En er wordt zelfs wel geopperd dat het misschien wel een 1-2 was tussen Morsi en het leger. Deze verandering en het tableau de la Troppe. Ja, het moet Je moet kijken sinds die, die, die, die, die, die, die, die, dat gedoe in de Sinei zijn er uh, diverse bijeenkomsten geweest tussen Morsi en uh, de, de Defensieraad. Uh, de dag voor de beslissing die hij nam om die twee heren weg te sturen... heeft hij uitgebreid geconforeerd onder andere met de minister van Militair Productie... die dus binnen het leger heel ja. belangrijk is... En hij heeft ook geconfereerd toen met de nieuwe stafchef. Dus de man die de Cinei doet. En dergelijke. Hij moet van de top of binnen de leger top, althans enige steun gekregen ja. Dus hij neemt ook wel aan dat het leger hier zich mee zal verzoenen. Ook, ik weet zeker dat het leger zich mee zal verzoenen. Zeker de top van het leger. Want nogmaals, er zijn een aantal verschuivingen geweest in die top. Mensen zijn op nieuwe plaatsen neergezet. Maar we zullen zeker niet ondankbaar zijn. Met name bijvoorbeeld, ik vind de promotie. Motie van, ja. van, van van admiraal van de kustwacht naar het hoofd van de Zuiderkanaalmaatschappij dat is een een een, een, een, een de, de, de versterking dat is een enorme promotie. Maar de, de, en Amerika uh, speelt hier ook een rol in? He? Amerika speelt een belangrijke rol de, de, sinds Hillary Clinton in Egypte is geweest. En, uh, uh, met die militaire sprak heeft ze duidelijk laten merken... dat de Verenigde Staten uh, uh, geen zin hebben in een rotzooi in Egypte. En zeker geen zin hebben in een militaire machtsovername. Zeker niet nu. Nee, nee, nee, nee. Dus de moslimbroederschap de kans geven daarboven boven zijn de verkiezingen... in de Verenigde Staten binnenkort. En uh, je kunt moeilijk een buitenlands debacle ja. in Egypte hebben. Ben je geneigd dit te zien, deze ontwikkeling te zien... als een stap naar meer democratie? Uh, je mag hopen dat er op een gegeven moment meer democratie komt. Maar nog nee, maar, maar is dit een, een nog... stap in die richting? Nou, hij heeft het, het obstakel van het leger redelijk goed genomen. Het is een goed schaakspeler, dat, dat is duidelijk geworden. Martie, ja. Ja, dat is duidelijk geworden. Uh, de volgende hobbel die hij moet nemen is de rechterlijke macht. Of dat zo makkelijk is als dat nu met het leren gaan, dat weet ik niet. Kijk, Je kunt opperrechters niet naar een ander oprechter plaatsverplaatsen... Nee. twee je negen dingen kunt verplaatsen. En een andere zaak is dat uh, je kunt... Uh, de, de, de junta was vrij oud in het algemeen. De gemiddelde leeftijd lag boven, ver boven de zestig. Uh, er komt een nieuwe generatie langzamerhand aan. En een van de dingen die Moers heeft gezegd... is dat hij nieuw jong bloed wil... Ja. En ik denk dat dat binnen het leger helemaal niet impopulair valt. Omdat het betekent dat de officieren die nu, Meer die die nu geblokkeerd worden... omdat die andere ja, zakken ja, nog ja. zitten, die krijgen nu kansen om door te stoten. En, en geniet Morsi bij dit alles voldoende steun in de bevolking? Weet ik niet. Een van de problemen die je bij Morsi ziet is dat er wordt allemaal opgeroepen... om, het, om grote demonstraties voor steun voor Morsi te houden. Nou, Er zijn vanavond ik geloof ik een paar duizend mensen op het Ageriekplein geweest. Dat is niet indrukwekkend. In een, in een conglomeraat zoals Cairo Giza met 60 miljoen inwoners... vind ik duizend mensen niks. Nee. Sorry. Dat is, er is een, anderzijds is vaak gezegd dat de 24, nee, sorry, de 24 augustus... zou een grote demonstratie gepland zijn, anti morsi En eh, er is vaak gesuggereerd dat dat zou kunnen uitlopen op militair ingrijpen. En ik denk ja. dat die demonstratie wordt afgelast. Ja, ja. Dus onder z'n gaat die machtsstrijd nog wel een tijdje door? Oh, die is nog lang niet afgelopen. Dat is dat was evident uh, hij heeft de, de de de in het huidige schaakspel heeft hij de eerste paar zetten gedaan en die heeft hij gewonnen. Ja. Dat is duidelijk. Maar nu en, verder. En nu verder, ja. ja. En nogmaals, hij kan pas verder. Je kunt pas zeggen dat de Egypte van zijn militairen al is. Als hij op een gegeven moment weet dat geweldig militair-industriele conglomeraten op te heffen. En dat je ja. niet meer krijgt, zoals je nu nog hebt, uh, dat uh, militairen automatisch op hoge publieke functies komen. Ja, ja. Ik vind een van de hele tekens in het geheel. dat hij dus de, de, het hoofd van de marine benoemd heeft tot, tot, tot, tot hoofd van de stubbes Dan ja. moet je een burger neerzetten. Ja, ja. En geen militair. Mubarak had er. Militair neergezet. Want doet mocht ze nog God sorry, in Allahs naam. <laughs> Oké, okay. heer Embodje, dank voor je toelichting op de nieuwe ontwikkelingen in Egypte. Dizme que não é assim. Dizme que não é assim. Dizme que não Diz-me que não é assim Diz-me que não é assim Diz-me que não é verdade Anda, vem comigo ao nosso restaurante preferido Telefonei, lá nos esperam Uma mesa para dois que marquei E vamos beber Até o sol nascer E vamos nos esquecer A injustiça do destino Diz-me que não é assim Diz-me que não é assim Diz-me que não é verdade Diz-me que não é assim Diz-me que não é assim Diz-me que não é verdade Andavamos indo Antes que seja mais tarde Vem cá, deixa-me-te abraçar, jamais te vou deixar E conto-te uma farsa que te faz chorar de rir E esquecemos-nos dos olhares da gente da cidade Fazemos de conta que não é assim Que não é assim Fazemos de conta que não é assim Que simplesmente ainda vive Que ainda vive Mesmo Quatro Ventos, dat is een nederlands portugese groep... met disme, e Easim En dat is een vertaling van, zeg maar dat het niet zo is, van Frank Boeye. Nou, 600 faillissementen in de bouw al dit jaar. Als je me nou. Na de sportzomer komt er nieuwe Reuring. Verkiezingscampagne in het oog. Neemt de komende dagen verkiezingsprogramma's onder de loep. Met telkens twee Kamerleden, één uh, wetenschappelijk deskundige en één thema. Vanavond de woningmarkt. Met hier in de studio uh, Betty de Boer, VVD. Sadet Karabulut, SP. En emeritus hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Primes. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Eerst, eerst allereerst alle drie, maar even als om strijd. Wat is nu eigenlijk het meest urgente probleem van wonen in Nederland dat na deze verkiezingen moet worden opgelost? Het meest urgent. Mevrouw De Boer. Nou, het meeste dus op dit moment zie ik dat, ziet dat gewoon het consumentenvertrouwen ontbreekt. En we zitten natuurlijk in een, Europa, in een crisis, uh, de situatie in Europa. En dat maakt mensen onzeker. Uh, er komen natuurlijk verkiezingen aan. Wat gaat er nadien gebeuren? Dus het is uh, heel belangrijk dat het consumentenvertrouwen hersteld wordt... met het oplossen van de crisis. Kerrel Beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen. Wat ons betreft gaan we bouwen, bouwen, bouwen. Primus. De woningmarkt ligt tamelijk uh, uh, compleet op zijn gat. Uh, nee, dat, is gevolg, ja. dat is het gevolg van de markt die niet functioneert. Uh, maar ook het gevolg van beleid van de afgelopen jaren. Dus er wordt van vele kanten gepleit voor een integrale hervorming van het kopen en het huren. Ja. Ik ben daar een groot voorstander van en dan zijn we nog niet klaar. Uiteindelijk moet dat leiden tot een zodanig systeem dat de vraag centraal komt te staan, zowel in de huursector als in de koopsector. We hebben u gevraagd de woningparagrafen van de verkiezingsprogramma's te lezen. Was dat een heel kawijn nog, ook voor u? Of voor u niet? Dat is een tamelijk frustrerende bezigheid, eh, Want? omdat je weet dat wat daar staat niet gebeurt. Um, we hebben nu nog het kabinet Rutte in zijn na, nadagen. Die um, hebben als koers een coalitieakkoord VVD-CDA. Destijds heb ik uh, trouwhartig het verkiezingsprogramma VVD toen... en CDA vergeleken met het, het, uh, het, het, het, het coalitieakkoord. Het lijkt niet op elkaar. En ook nu kun je zeggen, de vraag zou kunnen zijn... wie wordt de grootste, hè? VVD of SP? Um, die kunnen dat niet in hun eentje straks regelen. dus dat, Die hebben elk uh, een stuk of drie, misschien wel vier partijen nodig... om een coalitie te vormen. En ik ben dus vooral nieuwsgierig... niet naar wat er bij het VVD in het programma staat en de SP... want dat krijgen ze nooit voor elkaar om het te realiseren... maar hoe dat coalitieakkoord eruit gaat zien. Ja, en het grote voordeel is dat er vlak voor de zomervakantie uh, door maatschappelijke partijen... zoals de Vereniging Eigen Huis, zoals de ja. Nederlandse Woonbond... de corporaties en de makelaars een prachtig woningmarktakkoord is gesloten. Ja, dat is toen gesloten. heel verhelderend. Ja. Uh, en niet alleen is het een wonder dat, dat, dat ze er in staat zijn geweest... maar ik ben ook over de inhoud nogal enthousiast. Dus voor mij is de grote vraag of wij straks in de coalitieperiode... Uh, uh, dit, deze uh, handrekening Kunt u in hoofdlijnen de... zeggen waar dat op neerkomt, dat akkoord? Ja, uh, het akkoord komt erop neer dat in een langdurige periode... we praten over 2015 tot 2040... Uh, de hypotheekrenteafschrik wordt uitgefaseerd. Niet alleen voor nieuwe gevallen, maar ook voor bestaande gevallen... Overigens, de besparingen die dat oplevert... die zouden uh, worden omgezet in een verbetering, verlaging... van de inkomstenbelasting. In de huursector gaat, gaan de huren stapje voor stapje omhoog. Richting markthuren. Dat zal de SP een vervelend idee vinden. Maar er hoort wel... Ja, vooral een, de huurders, denk uh, ik. Uh, uh, nou, de woonbond uh, gaat met deze gedachte akkoord. Ja. Onder andere omdat daar tegenover staat een... Uh, een, een woontoeslag die heel uh, robuust is, inkomensgebonden... en die moet uh, de... Um de betaalbaarheid garanderen. En het feit dat die huur omhoog gaan... betekent dat we tenminste ook weer eens gaan investeren ja. in huurwoningen. En dat is erg hard nodig. Nou, dat is meteen een mooi punt voor de, voor de beide Kamerleden. Uh, mevrouw Kara Boelut. Of te meer, omdat dat zo breed maatschappelijk gesteund ja. wordt. Waarom omarmt u dat uh, akkoord niet ruimhartiger in uw uh, programma? Nou, dat was een beetje lastig, want het programma was uh, middel meer, meer al ges geschreven. Ja, nee, uh, goed, dus maar, maar u hebt er andere zin, ideeën over. In die zin. Nou, uh, ik, ben, ik, ik vind het op zich echt uh, bewonderenswaardig. en hartstikke goed dat al deze partijen om tafel zijn gaan zitten. en tot een akkoord zijn gekomen. Ik bedoel, in die zin staan wij heel positief tegenover uh, dit akkoord. Uh, er zitten ook hele goede ja. elementen in. Uh, de richting is volgens mij uh, een richting uh, die wij ook op willen. Dat betekent afbouwen van de de hypotheekrenteaftrek... en toe naar een meer um, bezitsneutrale woontoeslag... zodat mensen echte keuzevrijheid krijgen. Willen zij kopen of willen zij huren? Dat zijn allemaal elementen uh, die wat ons betreft als basis zouden kunnen dien, uh, dienen. Het enige waar ik mij uh, zorgen om maak is uh, de betaalbaarheid van het wonen... En uh, als ik inderdaad hoor marktconforme huren... Marktconforme huren, en die ja, dat is in meer. En dan denk dan... ik, ai, ai, ai, de huurders, die woonlasten... die zijn natuurlijk al gegroeid de afgelopen uh, tientallen jaren. Heel veel mensen, ook al zou je, als je de VVD af en toe hoort... anders uh, geloven, die betalen al um, redelijke uh, hoge huren. Als we dat uh, maar vrij laten aan de markt, dan zie ik daar een gevaar. En het tweede is... He, de woontoeslag, de opbrengsten zeg maar, van dit alles, beperken van de hypotheekrenteaftrek, ja, dat zouden wij ook graag willen zien om uiteindelijk eerlijker te delen. En de betaalbaarheid van de woontoeslag is natuurlijk ook ja. altijd een politiek punt. Dan denk ik, ja, met een SP' in het kabinet zou dat veilig zijn. Maar stel nu dat de rechtse wind later door zou waaien. Ja, dan maak ik daarmee ook grote zorgen. Op. Dus heel positievoorde. Ja, mevrouw De maar Boer, wat, de is er, wat is op deze punten, wat zijn uw. Nou, verschillen snap, met de SP? Ja, ik snap de zorgen eerlijk gezegd niet zo heel goed. Hè? Want je hebt dus nu mensen uh, die, nee, zeker ook in deze omgeving... Amsterdam, al tien jaar op een wachtlijst staan. Hè? Dat zijn ook lagere inkomens. Uh, die graag in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning. We proberen toch die doorstroming te bevorderen. Ja, je moet ergens beginnen. Hè? Dat je zegt van goed, we gaan die huren toch iets meer marktconform maken. Dat doen we heel geleidelijk, dat doen we heel voorzichtig. Uh, mensen kunnen gewoon ook blijven wonen waar ze wonen. Maar wat is er sociaal? Hè? Aan iemand met een inkomen van 60.000... die nog uh, 300 euro in de maand betaalt en daarmee inderdaad een huurwoning bezet houdt... voor die mensen die al 15 of 10 jaar op een wachtlijst in Amsterdam staan. Dus ik begrijp de SP op dit moment niet Ja, dat hoor je heel veel, mevrouw uh, Boerloet. Wat ja. is daar sociaal aan? Uh, nou, we hebben het ook niet over mensen met een inkomen van 60.000 euro... wat uh, mevrouw De Boer en de VVD hebben gedaan uh, de afgelopen twee uh, jaar. Maar dat is wel een probleem, jaar. toch, dat scheef wonen? Uh, de SP ja, daar lost daar dat kom... probleem helaas niet op, zeg nou, ik er nadrukkelijk bij. daar kom ik... Je zal toch moeten beginnen misschien afmaken... om die huren wat meer maar conform te maken, anders was je het probleem... Niet op en, en lokt geen de VVD, maar, van de Wat zaak. de VVD doet, de kern van de zaak is dat heel veel mensen geen alternatief hebben. Zeker in die gespannen uh, regio's. Mensen met lage middeninkomens. Dan heb je het uh, voor, met, over inkomens van vanaf 33.000 euro. Als je kijkt naar wat zij besteden aan het wonen en het huren, is dat helemaal niet te laag. Uh, in dat perspectief moet je het plaatsen. En wat de uh, VVD doet, is feitelijk de huren uh, omhoog doen voor nieuwe uh, uh, huurders. Waardoor iedereen blijft zitten waar hij zit. Er wordt geen woning bijgebouwd. Uh, te meer omdat de VVD ook nog eens de corporaties kaal plukt... met een heffing van miljoenen, waardoor de hele woningbouw stagneert. En mijn partij okay. die zou graag willen ja. zien dat we uh, niet de corporaties kaal plukken... Meneer, maar juist ah, investeren zodat er wordt gebouwd. Meneer Primus, denkt u dat we zo verder komen als u dat hoort tot nu toe? Ik heb altijd begrepen dat partijen elkaar niet uitsluiten. En dat klinkt goed. Nee. Maar ik zie de coalitie, VVD, SP, nog niet onmiddellijk uh, uh, Iets minder komen. van de hand geloof ik. Uh, nou, neem alleen maar. Kijk, we praten over uh, markthuren. Uh, we weten overigens het hele niveau niet. Hè? Er zijn nu al uh, krimpgebieden waar de huur al het markthuurniveau bereikt heeft. Ja. Maar wat je wel moet regelen, dat is ook het idee van uh, de woning 4.0. Dat is het huuraanpassingsbeleid. Je moet geen behuurders uitroken. Nou. Nou, dan zie je een mooi verschil. SP zegt inflatie volgen. Ja, helaas zijn er dan erg weinig instellingen die nog willen investeren in, in huurwoningen. Ja, is... En de VVD zegt uh, inflatie plus 3% jaar ja. in jaar uit. Nou, dat is natuurlijk een prachtige middenweg... Uh, die inderdaad iets meer uh, dynamiek brengt dan uh, alleen inflatie. Ja. Maar die wat dat. minder ver gaat dan die uh, 3% die er elk jaar bij komt. Um, uh, ook gaat het de VVD vanuit. Uh, niet alleen die uh, verhuurdersheffing van 760 uh, miljoen euro... staat overigens met zoveel woorden niet in het verkiezingsprogramma... maar daar is al eerder over een in de financiële berekening. Het Centraal Planbureau, kijk daarnaar. Uh, ik denk dat de SP wel goed ziet dat in een crisistijd... en het is nog steeds een crisistijd... de vraag verschuift van kopen naar huren. Dat is niet alleen in Nederland zo. Dat zie je ook in Amerika, dat zie je in Groot-Brittannië. Dus je moet iets doen om uh, ook het aanbod... van huurwoningen wat te vergroten. En als je dus dan 760 miljoen euro elk jaar uh, gaat, gaat heffen, dan weet je zeker dat dat enorm ten koste zal gaan van het investeren uh, in de huursector. Dat is verrassend, mevrouw de Boer. Nou, de even... ontwikkeling gaat van kopen naar huren. Jarenlang nou, even... hebben we ingezet op het omgekeerde. Om even een van de daden te noemen van het, uh, van het uh, zittende kabinet, eerlijk gezegd nog. En die geeft de mogelijkheid om ook in die schaarste gebieden hogere huren te kunnen vragen. Ook corporaties zelf zijn daar ook gelukkig mee. Die zeggen, ja goed, dit loopt wel investering. Uit. In die huurmarkt inderdaad. Want wij als liberaal vind ik en de VVD vindt ook mensen moeten de vrije keuze hebben tussen huur en kopen. Natuurlijk vinden wij kopen uh, interessanter omdat mensen dan een stukje vermogen opbouwen. Hè, wat ze op hun zestigste naar uh, eigen... Uh, schulden opbouwen uh, naar, op het ogenblik he vooral? Schulden, nee, nee, ja. gewoon, nee hoor, nee, die die moet de vallen, schulden je moet gewoon je schulden van. aflossen. Hè, en, en dan bouw je een stukje vermogen op wat je op je zestigste naar vrije wil Kunt uh, over kunt beschikken of je nou op vakantie wil... of je en nou verzorgd wil Dat is net, nu juist en dat vind, niet het geval. En dat vindt de VVD wel belangrijk. Maar goed, als er nu dus meer vraag zou blijken naar huurwoningen... dan heeft het kabinet wel gedaan uh, wat ze Watke. moest doen. En dat is iets hogere uh, huren inderdaad, die mogelijkheid geven. Corporaties zijn daar ook blij mee, want die kunnen dan... het lakt gewoon investeringen ja. uit, ook in die particuliere huursector. Want die markt, die huurmarkt, zet er gewoon de hele woningmarkt volledig op slot. Mevrouw Karaboulou, toen ja. zei dat is helemaal niet het geval. Wat is nou, niet ja, het geval? Nou ja, kijk, um, uh, ten eerste... Uh, het feit dat je daarmee met een eigen woning een stukje bezit opbouwt. Want feitelijk is de situatie die tot nu toe is ontstaan... ook onder VVD-bewind, is dat mensen alleen maar schulden opbouwen. Dat is wat meneer hebben, Priemens ook zei We, we hebben een gigantische schuldenberg. En wat ik nou zo interessant vind, is... de VVD die is wel mans genoeg om de huurders aan te pakken... en de verhuurders te heffen, de corporaties kaal te plukken... zoals ik het noem. Maar waarom nou niet eens een keer die filabelasting af aanpakken... zodat we ook die schuldenberg kunnen bestrijden? Ja, waarom niet de filabelasting aanpakken mevrouw de Boer. Huidig, ik wil dat dan zo graag noemen. Hè? Maar goed, we kennen al de hoogste uh, belasting, of de hoogste uh, inkomstenbelastingheffing in Nederland, eigenlijk van de wereld. Hè? Dus dat wij uh, dat op zich op die manier een beetje compenseren, daar heeft de VVD minder moeite mee. Wat je inderdaad zou moeten willen, is natuurlijk dat mensen inderdaad niet uh, de aftrek baseren op de schulden, maar ook op het je moet natuurlijk je schuld, als ik een tientje van u leen, moet ik hem ook keurig aflossen. Mensen horen al één keer hun schulden af te lossen. En dan bouw je dat stukje vermogen op. Nu blijft dat vermogen eigenlijk alleen maar zitten bij die corporaties. En dat vindt de SP misschien goed. Wij vinden dat niet goed. Nogmaals, wij willen wel dat mensen ook die keuze ook hebben. Dus als er nu meer vraag naar huurwoningen is, dan moet je dus zorgen dat die investeringen in die huurmarkt worden losgetrokken. Ja. Dat doen wij ook. Dus we hebben nog steeds overigens, dat wil ik er wel bij aantekenen. Want het is net of de luisteraar zal denken: Goh, die huren gaan ieder jaar met 3% ongebreideld omhoog. Dat is niet het geval. We kennen het huurpuntensystematiek, dus op een gegeven ja. moment als die woning een zekere marktconformiteit heeft bereikt qua huurhoogte, dan krijg je die extra huurverhoging niet meer. Nee, dat het is, is allemaal begin. een beetje in verhouding, het is allemaal op een hele maar... nette manier dat mensen die gewoon een hoger maar... inkomen hebben over maar... iets nou, hogere huur mogen vragen in verhouding tot de huur ja, vind... die gevraagd zou kunnen ja. worden. Ja. Wat vindt u meneer Primus van dat standpunt over de hypotheekrente aftrek die u in de programma's hebt aangetroffen? Ja, dat is natuurlijk toch heel curieus. Uh, de VVD uh, spreekt wel over uh, meer aflossen van nieuwe hypotheken. Zegt het CDA trouwens ook. Uh, maar bestaande hypotheken, en daar vinden we ja. nou juist die uh, aflossingsvraag hypotheken, op, ja. dat is bijna heilig. En het CDA zegt dan van, weet je wat, een aflossingsbonus. Dus als je aflost, krijg je daar nog ja, ja, weer een of ander ja. geld voor. Hoe dat precies betekent, dat is steeds niet. Um, ik denk dat daar nou juist de kracht ook ligt van dat wodemart uh, enzovoort. Die zeggen, hoe je het ook bent of keert... als je wil vermijden dat er een steeds grotere kloof tussen insiders en outsiders ontstaat... dan moet je niet alleen de nieuwe hypotheken aanpakken, maar ook de bestaande hypotheken. En er zijn een aantal deskundigen die dat zo ontzettend daarop met mee eens zijn. Ik noem Sibylle Dekker ex-minister uh, van de VVD-minister. VVD van van Nijpels, die daar ook hele duidelijke opvattingen over heeft. Pieter Winsemius, Gerrit Salom. En er is een geweldige steun, en die waardeer ik zeer... dat was vroeger wel eens anders, van de bankwereld. AFM, ah, ja. Nederlandse oh. Bank, ING, maken allemaal duidelijk. Wil dat werkelijk wat worden, dan moet je en de nieuwe hypotheken... en de bestaande zeer geleidelijk aanpakken. Niet morgen, maar goed voorbereiden en in 2015 starten. En daar komt nu ook bij... dat zal de heer Wilders geen enkele invloed uh, hebben... maar dat ook de ratingbureaus zeggen... als die hypotheekrente niet krachtig wordt aangepakt... nieuw en bestaand... dan moet je nog eens even goed naar die triple-E-status van Nederland ja. kijken... want die ga je dan... Uh, ja, dat is uw van mevrouw zijn. Zeker, zeker. Um, wat wij heel graag zouden zien is dat we inderdaad... Uh, het hele systeem aanpakken. Dus zowel naar de koop als naar de huur kijken. Dat betekent niet eenzijdig het opleggen... van van hogere huren en heffingen uh, maar vooral ook de hypotheekrenteaftrek garanderen ja, tot 350.000 euro en vanaf dat punt aftoppen en dat heel geleidelijk zodat je een gezonde situatie kunt creëren wat ja. feitelijk nu is gebeurd en ook dat wordt bevestigd door ing uh, economen is dat door de maatregelen zoals die eenzijdig zijn genomen door dit kabinet rutte is de woningmarkt compleet op slot geraakt ja, En door het economisch beleid we gaat het ja. ook Ontzettend slecht met de hele bouwsector. Uh, en dat We hebben het maken om een met de economische crisis. U het laatste woord, meneer. Ja, we boeien. hebben natuurlijk te maken met de economische crisis. En de VVD vindt het niet eerlijk om ook aan bestaande gevallen te tegen bestaande hypotheekhouders te zeggen. van goed, uh, we, we, we, we krabbelen toch een beetje aan die hypotheekrenteaftrek. Okay. Wij vinden gewoon dat je het spel, uh, het de spelregels, tijdens het spel niet, niet mag, mag veranderen. Want het is niet niks als je een woning hebt gekocht. En een aantal jaren geleden kon je niet voorzien maar, hè, dat zo'n belangrijk besluit ja, door het kabinet werd genomen. Daar komt de woningmarkt nog meer op slot. Te zitten. Slotsom, meneer Pring. Uit dit, uh, het, het huidige stelsel is niet... Houdbaar. Dus je moet af en toe beleid veranderen. Dat gebeurt wel eens zonder dat je onbetrouwbaar bent. Daar moet je dus ook een stukje flankerend beleid zitten. Ik ben geen voorstander van het SP-idee... om ook uh, de maximale grens naar de 350.000 toe te nee. dagen. Dus er zit een soort overkill in. Maar daar kom je best uit in overleg. Maar ik denk inderdaad dat op een hele verstandige en behoedzame wijze... Uh, die uh, hypotheekrenteaftrek zowel voor oude als nieuwe uh, gevallen... terug moet lopen, de, vooral via die... die schijf van 52% uiteindelijk naar 30% en dan de overheveling van de, de inkomensbocht naar de vermogensbocht. En dan ben je de, de trigger die er nu in zit om schulden te maken, ben je kwijt. Uh, goed idee, gaan we het zo doen. Saret Karabouloud, Betty de Boer en Hugo Primes, dank voor uw toelichting op het punt wonen in de verkiezingsprogramma's. See? Dance Tonight, Paul McCartney. En nu is de vraag, wat hebben Paul McCartney, Leonardo da Vinci... Jimi Hendrix, Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama... Osama Bin Laden gemeen? Zij zijn linkshandig en dus vandaag een beetje jarig... want het was, is nog net, wereldlinkshandigendag. 10% van de wereldbevolking schrijft links, maar uh, waarom eigenlijk? Rick Smits, wetenschapsjournalist, schrijver van Het Raadsel van Linkshandigheid. Goedenavond. Dag, dag. Zelf linkshandig? Uh, ja, ja, ik heb dat ook met z'n gemeen. De linkshandige dag uh, nog een beetje gevierd ook? <laughs> nou, dat is een van de, de niet-bestaandste dagen ter nee. wereld. Hij heeft ook, de, heeft hij het sinds, ook, van zo'n da dag? Weet ik niet. Nou ja, ja dat heeft wel zin. Het geeft dus een beetje dat publiciteit. Dat wij er nu over zitten te praten. Precies, ja. en anders praat er nooit iemand over. Je weet nee. trouwens waarom het 13 augustus is. Nee. Nou kijk, dat heeft ooit een hele slimme linkshandige Amerikaan bedacht. Die dacht, ik wil een linkshandige dag instellen. En wat moet ik dan doen? Dan moet ik dus een maand nemen waar niemand... Uh, neemt, <laughs> want je, hebt, je hebt dagen voor de, de secretaresse ja, ja, en weet ik veel wat niet jou. meer. Precies, dat moeten we allemaal niet hebben. Dus we moeten een dag hebben die niemand anders wil. Dan nemen we dus iets in augustus. Want dat is vakantietijd, dus dan hebben we geen concurrentie. En dan nemen we de dertiende, typisch Amerikaanse bijgelovigheid. Want niemand wil op de dertiende. Dat ah, wordt op vrijdag de dertiende dan. U, uw boek heet Het raadsel van linkshandigheid. Maar wat is globaal het raadsel? Het raadsel is hoe het uh, bestaat dat uh, bij één diersoort op de hele wereld, en dat zijn wij, uh, één op de tien individuen een duidelijke voorkeur heeft voor zijn land bij andere diersoorten? Uh, bij rechter, die hebben wel pootvoorkeuren, maar de verdeling is anders. De verdeling oh. is toevallig, zeg maar. Dat wil zeggen dat dus kwart is links, kwart is rechts, helft 50. maakt niet uit. Nee, niet 50-50. Ja. Dat is een versimpeling. Oh. Maar uh, hoe heet het, uh, eigenschappen waarvan twee varianten bestaan. Uh, daar, je hebt iets wel, of je hebt juist het omgekeerde. Daar heb je dan ook altijd, uh, als het echt een toevallige verdeling is, een, de, de helft zeg maar, van de individuen, die kan het allemaal niet schelen. Die hebben geen ja. voorkeur. Dat hebben wij ook bijvoorbeeld met uh, onze voeten en met onze tong. Maar men zo roept altijd... Er staat ook links tongen Ja, absoluut. Zal ik je leren hoe je dat doet? Ja. Nou, kijk, kan je zo achterkomen. Je neemt heel voorzichtig je tong aan één kant tussen je kiezen. Niet te hard bijten natuurlijk, want dan gaat het niet meer. En dan ga je proberen om, laten we zeggen, het Wilhelmus te zingen. Nou, dat moet je niet. Ja, precies. Oké, dat is lang genoeg. Klinkt al niet zo mooi, maar goed. Neem nou de andere kant van je mond. Doe het precies hetzelfde en zing weer. Wat gaat makkelijker? Dat gaat veel makkelijker. Kijk, dan ben jij dus... ik dus, ben links tonger. Uh, nee, je had hem nu links tussen ja. je kiezen, dus dan ben je rechts tonger. Oh, Want dat ja. is de vrije kant. Ja. Nou, de helft van de mensen heeft daar helemaal geen voorkeur voor. Die merkt niks, maakt niet uit. En bij een kwart is het dus zus en mijn... Hoewel uh, andere kwart is het net andersom. Ah. Dat is een toevalsverdeling. Ja. Nou, die hebben we ook een beetje met onze voeten. We hebben linksbenige voetballers, rechtsbenige voetballers. Die zijn er wat meer. Maar de meeste mensen, en dat vergeten we meestal, kunnen met allebei hun benen niet voetballen. Daar nee. <laughs> dat moeten we even in de gaten houden. Ja. Dat is die hele grote groep die geen voetballen Maar is er een heeft. begin van een verklaring voor dit verschijnsel? Nou, dus nu er zijn twee dingen. Ene is die toevalsverdeling van, nou, dat is een voorkeur voor zus en zo. Die je toeval, bij heel ja. veel diersoorten en ook bij onze andere lichaamsdelen vindt. Maar die handvoorkeur. Uh, die, zich dus, die gaat niet over kracht, over, die gaat over hele subtiele stuurdingen. Daar, daar gaat het over. Vandaar wat schrijven dus ook. Uh, dat is echt iets wat uniek menselijk is. En juist omdat het dus 1 op 10 is... hebben alle genetici en biologen en medici... en wat heb je nog niet meer voor mensen lopen... die proberen om verklaringen voor dat soort biologische eigenschappen te vinden. Die kunnen daar niet een sluitend voor bedenken. Het nee. lukt gewoon niet. Nee. Uh, is, is het wel duidelijk waar, waar het zit in ons? Links ja, in je of hersens. Is handig, het zit in je hersens. Het ja, heeft met je handen niks global. te maken. Nee. Uh, het zit in je hersens. En het zit dus in de manier waarop je hersens georganiseerd zijn. Daar weten we wel sinds kort iets nieuws over. Uh, er zijn nu zeg maar een goede 10, 15 jaar... heb je van die mooie scantechnieken die uh, opkomen. En dan kun je van die plaatjes maken van hersens die werken. Ja. Bij gewone, gezonde mensen. Ja. Vroeger kon dat nooit. Nee, was je dus voor elk onderzoek aan hersens was je gebonden. ja door moest je wachten tot iemand een vreselijk ongeluk kreeg en dan kon je kijken wat kan hij niet meer en waar zit de deuk. En, ja. nou dan he, dat niveau. maar met die scantechnieken kan je dus in hersens kijken die gewoon normaal functioneren. en dan zie je vlekjes. en die vlekjes die vertellen je iets over hoe actief het ergens is. nou dat is natuurlijk niet een echt uh, heel nauwkeurig beeld van hoe hersens zijn, maar wel veel beter dan we hadden. en wat blijkt nou daaruit? blijkt dat de hersens van de gemiddelde linkshandige inderdaad wat anders georganiseerd zijn. de inrichting is dus echt, uh, mm, ja, echt wel anders dan van de gemiddelde rechtshandige. Dus ja. heel veel uh, variatie in dat wel. Ja, ik, ik vond vroeger linkshandige klasgenootjes maar zielig... want die werden steeds op de vingers gemept, letterlijk... Oh -oh. om ze rechts te laten gaan schrijven. Maar zijn er ook voordelen van linkshandigheid? Ja, bij... dan moet je maar zo'n stukken doorsvragen. Die zijn dolgelukkig als ze in hun teamje één linkshandige hebben. Want er zat oh, ja? één hoek waar je in elke kamer, elk plafond... zit één hoek in waar je met je rechterhand niet goed bij kan. Dus dan moet die linkshandige komen en die moet dat dan even doen. Uh, serieuzer, en... bij dokters uh, in ziekenhuizen... Uh, er zijn serieuze discussies in uh, chirurgenbladen over bepaalde ingrepen. En dat wordt steeds meer zo naarmate ja. je steeds meer oh. met van die kijkoperatietjes ja. gaat werken. dan wordt het dus heel subtiel en fijn werk. Um, er, zijn, er is een bepaald soort knieoperatie. Vraag me niet wat ze dan doen. Ik wil dat helemaal niet eens nee, nee, weten nee, nee, eerlijk niet. gezegd. Uh, waarvoor je dus echt uh, liever een linkshandige chirurg hebt. Gewoon die kan er beter bij. Dus die dat gaat gewoon beter. Die maken en, ongelukken. En, uh, en bij sporten? We hebben net die Olympische Spelen gehad. Een heel bekend feit is dat je op heel hoog niveau... Maar, uh, kijk, op ons niveau, als wij een balletje slaan... dan merk je daar niks van. Maar bij toptennissers en andere sporten... die bestaan uit twee tegenstanders... die tegenover elkaar staan. Nou, Dat is dus tennis, dat is boksen, dat is schermen... dat is honkbal ook. Hè, dat is een pitcher en een, uh, ja. en een, en een, uh, een slagman. Tegenover elkaar, dat soort sporten. Daar zie je dat in de top, de wereldtop, linkshandigen heel erg oververtegenwoordigd zijn. En dat komt waarschijnlijk eh, doordat eh, linkshandigen altijd op rechtshandigen kunnen oefenen, maar rechtshandigen maar heel zelden op linkshandigen. Dank Rick Smits, linkshandig wetenschapsjournalist. Hm? Het is vijf voor twaalf met correspondent Bas Mesters. Ik kom terug. Correspondent Bas Mesters is na tien jaar in Italië terug in Nederland... en iedere maandag horen wij of hij en zijn gezin alweer wennen aan ons land. Deel 8, plofsla. Tja, en dan komt de dag dat je zin krijgt in een echte Italiaanse pasta... met echte tomaten, echte olie, echte knoflook... en dan kom je dus in de problemen. Grote, existentiële problemen. Want waar vind je de ingrediënten? Waar vind je de salade met die... Karakteristieke geur en waar de olie met het juiste bouquet. en waar de tomaten met een eerlijke smaak in plaats van die rode bolletjes die het slachtoffer lijken van marketing en productmanagement en verminkt werden tot tasty tomtomaatjes, snacktomaatjes of romaatjes. Het valt niet mee in de winkel. Zoveel salades zijn allemaal zo prettig voorgesneden en verpakt in plastic dat moet garanderen dat alles vers blijft. Nederland heeft niet alleen een plof kip, maar ook plofsalade in zakken. Provençaalse plofsalade, Hollandse plofsalade, Franse plofsalade. Thuis hoef je ze alleen maar uit de plastic te halen. Je bent wat je eet. En dus begin ik me zorgen te maken over mijn toekomst hier... en over mijn existentiële welzijn. Zeker als ik naar de plastic verpakte chicken Marokko kijk. Hoe moet dat met mij... En hoe gaat het eigenlijk met mijn landgenoten? Waar zijn ze van gemaakt? En dan heb ik het nog helemaal niet over die andere vraag. Waar blijft al dat extra plastic afval... dat vrijkomt door al die kant-en-klaarmaaltijden? Toegegeven. Italië is geen virtuoos als het gaat om afvalverwerking. Maar zelfs in het dorp waar we woonden... scheiden we alweer vijf jaar papier van organisch... glas en blik van plastic... en hielden we restafval over... Toen het werd ingevoerd vertelden we onze buren dat er in Nederland al 30 jaar gescheiden afval wordt opgehaald. We pochten met onze superieure Hollandse milieumoraal. Maar terug in Nederland blijkt het veel genuanceerder te liggen. Als je vraagt waar je de kleding naartoe kunt brengen... zeggen mensen dat je het in dezelfde vuilniszak kunt gooien waar ze alle andere rommel in doen. In de stad wordt plastic niet apart opgehaald. Organisch afval scheiden is facultatief. En geen Nederlander die zich zorgen maakt over het feit dat Nederlandse afvalverwerkers sinds een tijdje het Napolitaanse afval verbranden. Vuilnis dat geen Italiaanse gemeente durft te verwerken, maar dat hier zonder problemen welkom is. De kolom van Bas Mesters, dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Mieke van der Wij, Zomerleen, Frank Dumos met Casa Luna en ik eindig met een gedicht van Frans Bastiaanse. Zomerwende. Wacht nog even. Laat het graanmaaier op de landen staan, want wanneer het rijpe graan valt, maakt de vluchtige zomer aanstalt van ons heen te gaan. Wacht nog even, Dalia, bloei nog niet. Campanula in haar witte klokketoren laat derbij een zonzang horen. Bloeit gij, dan zal dra overwingerd rode schijn, sprenkelstorten als van wijn. En dit wonderbloedend rode zal augustus reeds een bode